Het weer, een zonnige dag, al is er in het noordoosten wat bewolking en kans op een bui. Het wordt 24 tot 28 graden. Morgen weer veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A9 van Amstelveen naar Diemen tussen Amstelveen en de afrit AMC.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 One two, da da da da, da da,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 Se quedó dormida y no... No. Ja. Wat jij dat nou? Nee, ik hoor niks. Ger, Hallo. Hallo. Goedemorgen. Wel... We kunnen beginnen, neem ik aan. Ik hoor niks. Um, ja, uh, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, uh, uh, iedereen van harte welkom bij ons uh, programma. Uh, we zitten in uh, de blauwe tram bij uh, Racecafé Robbel. Uh, uh, iedereen weet misschien, tenminste uh, luisteren... Oh, Wereldberoemd beroemd geworden hè? Ja, waarom. <laughs> maar die, nee, die, die, nee, die vaker luisteren dan naar dit programma. Dat we on tour zijn geweest. Waar zijn we, waar zijn we allemaal geweest, ja, we, zijn, uh, we hebben natuurlijk uh, eerst in het museum gezeten. Ja, tien weken lang. Tien weken lang. Eigenlijk en... negen weken, want één ja. e keer uh, lukte het niet. En vorige week uh, bij, de, bij de historische Grand Prix hebben wij ja, live dat was, gezeten. Dat, he? was, dat was heel ook leuk. Erg leuk. Drie dagen lang. Dat en nu u... zijn we uh, ga, gast bij uh, Rabbel. In, uh, uh, ja, Race Rabbel. Hartstikke leuk. Hier uh, daar op het plein, dan... bij, de, ja. bij de blauwe tram. En, ja, ik uh, loem daar het Korea. Dat is wel heel gezellig. En hoor. tegenover ons zit Marcel Busser. En eindelijk goede koffie. Uh, eindelijk goede koffie, ja. Eindelijk? Dank u, dank u. Ja, ja. ja, wat dat betreft. <laughs> uh, welkom uh, Marcel. Jij zit hier alweer, hoe lang? Uh, Na uh, ruim een, een half jaartje. Alles jaartje al? Ja, okay. december zijn we begonnen. Ja. Maar ik vind sowieso, ik wil jullie ook wel welkom heten. Ik word natuurlijk ja, welkom dank, geheten door dank, jullie, ja. maar <laughs> ik vind het ook heel leuk. We hebben ook een kleinigheidje. Of vandaag, uh, voor jullie om hier... Als gast uh, binnen oh, treden. Dus ja. ik denk, we, we gaan iets leuks verzorgen. Nou, nou, we uh, kijken aan. En Dus uh, als het goed is, komt Mario uh, nee. zo even uh, iets leuks brengen. En dan uh, gaan ja. we daar zomaar van genieten. Nou, dan gaan we, we, we nu stoppen met een gesprek. En dan ja. Dan. Ja. Nee, ja. Ja. nee ja. we gaan lekker verder. Hey, uh, je bent, je bent uh, begonnen op het, uh, op het Kerkplein. Klopt. Wat iedereen weet. En, en uh, uh, dat heb je verkocht. En nu uh, toch weer een doorstart hier bij de Blauwe Drankplein. Kijk nou, dus wat okay. leuk, nou zeg. zeg. Wat nou, Er komt hier een geweldige taart. Met Zetterbemm Zandvoort erop. En welkom bij Double, ja, nou, dat was wat ja, heel erg leuk hoor. En toch? Het past een beetje in onze stijl. Ja, dan, uh, nou, helemaal goed Toch helemaal iets lekkers goed. te Geweldig. Ja. Alleen koffie is ook niet alles toch? Nee, nee dat is waar. Hey, uh, wat je vertelde, jij bent begonnen op het Kerkplein. Hoe lang heb je dat gedaan daar? Zeven jaar. Zeven jaar? Ja. En waarom ben je daar eigenlijk gestopt? Want het was redelijk. Uh... Het was uh, redelijk uh, druk daar. Ja, het ja, was ja, een, mooie, een mooie locatie zaten we daar natuurlijk. En, uh, ja, het is eigenlijk een toevalstreffer geweest. Ik uh, was een keer gesprek met de overbuurman en uh, we hadden het er zo over van. Uh, ja, die was op zoek naar een andere locatie buiten Zandvoort. Ik zei: maar waarom doe je het niet binnen Zandvoort? Ja. Op het plein, een keer lekker makkelijk bestieren. En die vroeg toen maar staat je zaak te kopen? Ik zei, nou ja, staat jouw zaak niet te kopen dan. Ja. ja is nou dus eigenlijk begon het zo. En een dag later werd ik gebeld en uh, toen werd er gevraagd van, wat hoor ik? Staat je zaak te, je, je zaak staat te kopen? Ik zei, nou.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 Maar goed, nee, de, de uitdaging ligt er ook wel van. Het, eigenlijk van een A-locatie naar een Z-locatie. Dat mag je hier wel uh, ja. noemen. Nou, als je nu buiten kijkt, lopen er toevallig uh, twee, vier, vijf ja. mensen op maar Ja, op ja Er zijn natuurlijk heel veel zandvoorters die dit allemaal kennen. Daarom. Weet en er, al zit al, dus... hier ook, er zit hier ook best wel veel al in het pand. En dat zat het al. Ik bedoel, je hebt mannenkoor wat hier langskomt, wat ja. wij voorzien. Maar je hebt veel VVS-vergaderingen. Ja. De, de Brits Club. Club. Ja. Uh, nee, zo kun je heel veel dingen opnoemen. Maar, ja. En het is ook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 Ja, er zijn eigenlijk ja, wel moeilijk te, zeggen, want, te benoemen, maar er zijn wel een paar dingetjes waar ik echt trots op ben. Dat is de foto die er dan met Max, dat ik hem pitspils aan, uh, ja. aangeef. <laughs> ja, waar, hele... waar is die genomen? Hier op Zandvoort. Oh, ja, zo, ja, 18 mei 2019 tijdens de uh, dat goed. Uh, ja, Jumbo, toen nog Jumbo oh, dagen. Jumbo dagen ja. Ja. Ja, ja, dus toen ja. kreeg ik de kans om uh, Max van Dichtbij te, te zien. Daar hebben we ah. ook even gesproken en hij was helemaal... Van joh, dat jullie dit allemaal gaan doen. Ja. Zei, maar jij weet nog niet wat jij hier los gaat maken. <laughs> nou ja, en daar hoeven we niet heel veel uit, over uit te laten wat, ja. uh, wat hij hier, hier jaarlijks uh, teweeg brengt. Je, uh, heeft hij hier later nog gebeld? Hoe het smaakte? Of dat is... nee, nee, ik heb wel in Abu Dhabi, uh, ben ik uh, ja, uh, met, met, uh, met Noppen, Peres tegengekomen. Ja. Ja. Daar zijn we met Nop geweest. Ja. Daar hebben we een filmpje ook met Peres. En heb ik hem een t-shirt en een uh, petje kunnen geven. En ik weet eigenlijk wel zeker dat uh, Peres daar een fotootje van gemaakt heeft van die gekke Hollanders. Die blijven ons maar uh, met die oranje spullen belagen. Ja. Ja.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 door ik kan weer in. De ja, dat begrijp ik. Maar, uh, en ik moet ook zeggen, qua dagen en tijden, het scheelt niet zoveel wat je hier. Nee, nee <laughs> dat zal, ja, dat zal. En, want, en, jij want, bent met elke race ben je gewoon open. Hè? Ja. Kunnen, je hebt een groot scherm, helemaal. Heb je ja. dat scherm op? Nee, nee we hebben daar. Uh, ja, hij zit nu mooi opgerold, uh, nou, nou, dan kunnen ze in het groot kijken. Ja, dus een uh, Mark Berenpoets uh, mooie plaat wordt dan uh, verstopt om het zo te zeggen. En ja. dan hebben we een biemerang en en scherm. Nou, en we hebben goed. We goed geluid. Is het dan druk?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 afgelopen week hadden we met uh, um, sperrups Sperps eten vooraf en daarna uh, lekker naar Canada kijken. Oh ja, Dat was ja, helemaal, je helemaal je samen, dus het was echt ja. wel een mooi arrangement voor en zeker voor prijskwaliteit. Ja, voor een ja. leuke race. Ja, nou ja, ik zag ook nu weer wat vaker <laughs> zelf in de keuken, dus uh, dat was toch... <laughs> oh, natuurlijk, ja. Nee, maar, uh, ja, want voorheen we op het Kerkplein natuurlijk, deden we het ook al. En dan staat we ja. gewoon ook uh, de laatste races, of het laatste jaar zaten we eigenlijk altijd vol. En 60, 70 man binnen zitten. Zo. Maar ook personeel lopen en, en het terras vol. Dus dat was een heel ander concept. Maar ja, nu moet ik het gewoon weer zelf allemaal ja. uh, uh, ja. besturen samen ja. met Mariel. En dan uh, zij doet de bar, ik doe de keuken. Ja. Dus, ja, ik zie wat minder van de race, dat ja. wel. Maar ik geloof ook niet dat het uh, erg is dat je veel mist, want... Uh,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 ik moet ook eerlijk zeggen, soms is het hier binnen beter dan buiten. Dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus de temperatuur en de, ja, de klimaatbeheersing is wel uh, redelijk oké. Okay. Ja. Alleen we zitten nog even met het zonnetje wat naar binnen schijnt. Hmm. Maar uh, een terras is een welkome aanvulling. Ja. geeft ook wat meer zichtbaarheid waar we zitten en dat ja. we er zitten. En, het uh, en plein, plein wat je hiervoor hebt, er kan natuurlijk veel meer gebeuren. Hè? Van uh, markten tot uh, feesten. Weet ik het allemaal. Heb je dat wel eens met, uh, met de gemeente al? Wat, wat, dat ze dat meer moeten uh, gebruiken, zeg maar, dit, dit, dit plein?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 Je hebt hier ook uh, grote uh, bijeenkomsten van de gemeente bijvoorbeeld. Uh, we hadden laatst uh, uh, die bijeenkomst over het ACC en uh, PSUID, Ja, hè, dat ja was, uh, Geluid hebben we niet voor gezorgd hoor. Nee, Maar daar wil er toch een beetje heen. Want uh, dat, dat, dat werkt niet helemaal goed. Maar de gemeente, ik, ik las uh, een paar dagen geleden weer een brief van uh, uh, wethouder Bluis. Dat er uh, budget is en dat er uh, een, een offerte wordt gemaakt voor nieuwe geluidsinstallatie. Maar dat weet je ook hè? ja zeker ja, ja. ja. ja. Het ik heb er zoveel over natuurlijk nee ik moet nee. zeggen het geluid hier uh, wat ik hier uit de box hoor klinken dat klinkt beter dan in de grote zaal maar uh...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 Als het mooi weer is, zeker geen probleem. Ik denk, het is maar een kort stukje, maar als het ja, flink nee, nee. regent, dan kun je behoorlijk naar het aankomen. We is maar, maar het uh... te kruipen, ja. Nee, ja. Ik, ja. nee, geen idee. Ik heb echt geen idee wat er binnen de krocht... Ik weet hoe de situatie nu is. Ja, nee. Tenminste, nu is. We uh, willen vlieermu... wel eens bij THW's kijken. Met de vleermuizen. Ja. Nou, daar heb ik niet zoveel verstaan. Nee, nee, nee, nee. Ik kijk eerder naar de tapinstallatie. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, maar uh, we kijken al ik weet, ik weet hoe het is. Je hebt een mooie grote zaal daar met podium en het is gewoon een mooi, mooi theater. En, en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 Maar hoe begrijp je? Nou, een lekker broodje halen is stond... ja, ja, goed plan. Goed plan. Ja, lijkt me ook. Als... zeker. Ja, zeker. zeker. Hey, iedereen is uh, welkom en uh, Eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Menu... Ja, het is niet alleen de Formule 1 spullen die we hiermee naartoe genomen hebben. Maar de kaart stond ook gewoon nog in de computer, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. Dus die kon we je... gewoon weer printen. En, uh... Kunnen ze het allemaal op internet uh, terugvinden? Ja, we hebben een hele mooie... Tenminste, ik vind hem heel mooi. Vertellen... Een mooie site. Welke? Ja, ww.rabelsantwoord.nl. We hebben alles aan Zandvoort, elkaar. Zonnepuntjestreepjes. Ja. Heel goed. Ja. Wat zijn je openingstijden hier? Elke dag? Ja, dat is wel. Dan kun je beter op de site naar kijken. want het is een beetje moeilijk uit te leggen. Oké, okay, maar bij, niet elke dag tot uh, 7. Ja, wel, elk, nee, niet elke dag. We zijn dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 10 uur gaan we open. Okay. Dinsdag zijn we tot 12 uur s'avonds. In verband met Marnikkoor. Woensdag zijn uh, uh, we tot. Uh, ja, dat hangt er vanaf van de. Wat s'avonds te doen is. ja, ja, ja ik. En het is nu zomertijd, dus het is ja. nog een beetje ingewikkelder. Maar normaal gesproken wel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 Uh, er stonden koffiekopjes op het apparaat en er staat de uh, naam Rabbel op en uh, de, de, de gevelbekleding stond er aan Rabbel op en ja, ik kon er net, net Rabbel kopen ja. ik dacht nou die naam die gaan we niet veranderen want dan moet ik weer nieuwe koffiekopjes en alles regelen en uh, de gevel moet veranderd worden dus nou, we hebben het maar zo gehouden Wat goed. je had het ook toen maar Teuntje kunnen noemen bijvoorbeeld. Ja, ja ik had het ook ja. kunnen ja. noemen maar, maar dat wist ik toen ook nog niet ja, nee, nee. <lacht> oké okay, ja, uh, ja, Marcel mag ik je hartelijk danken ja natuurlijk ook, en jullie bedankt we zien jou uh, meer hier op ja wekelijks geloof ik ja. Ja. Dus, uh, ja. maar dus, ik, ik doe één keer de taart hè? dat is niet ja, nee, maar, nee, <laughs> hartstikke bedankt Marcel en heel veel succes met je zaak we, we gaan, gaan, uh, gaan er zo van genieten we gaan we ziet draaien leuk Klaar. ja leuk To let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I've become really But that was when I ruled the world. Nou, Hans, dit is een uh, fijn taartje. Nou, er staat een, een stuk taart voor me. Mm -hmm. Moet je nog, wil jij nog een stukje of niet? Nou jij mag, ja, ik mag heb het ja, niet. Ja, ik moet uitkijken. Ja, inderdaad. Nou, ik ga hier gewoon uh, nog anderhalf uur over doen. Uh, wat, wat hoorden we net? Ik hoorde iets van Coldplay. Dat? Dit is Coldplay. Ja, ja die komt binnen gewoon kom naar Nederland. Hè? Mijn jongste dochter, zo? ja, die, gaan, die komen in de, in, de, in de arena. Weet je dat, er niet Ga je erheen? Nee, nee, ik ga er niet heen, maar ik had er best naartoe gewild. Ja, mijn, data, ja, ja. mijn dochter gaat. Je hoorde net de stem van uh, Klaartje Kosters van uh, de Bibliotheek, de Bibliotheek Zuid-Kennenland, uh, afdeling Zandvoort, maar dat zou ja. ik ongeveer noemen. De, de Zandvoortse Bibliotheek. Nou, ja. dat zijn de buren hier. We zitten bij Rebel, zoals we het uh, over gehad hebben. En uh, bibliotheek zijn de buren.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 Gebruik van de computer, met de smartphone. Ja. Uh, met uh, alles wat online moet gebeuren. En dat is natuurlijk steeds meer. De digitale ontwikkeling gaat natuurlijk heel uh, ja, snel. Het moet steeds meer digitaal maar, gebeuren. Ja, 2,5 miljoen mensen zijn echt laaggeletterd, dus kun je dat voorstellen? Ja, zo ja la, dig, zowel digitaal als laaggeletterd. Ja, ja. En hoe, wat is het percentage dan ongeveer? Want je moet natuurlijk. Uh,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 zetten we ons in als bibliotheek. Ja, en dat heet uh, Digitaal Sterk Centrum. Ja, klopt dat? dat klopt inderdaad. Je kan bij de bibliotheek uh, in Zandvoort uh, sinds twee weken. Dus uh, 5 juni hebben we Digitaal Spreker geopend. Mm -hmm. uh, dat is iedere maandag van 10 tot 12. En dan kunnen mensen gewoon inlopen met uh, al hun digitale vragen. En we doen dat in samenwerking met de formulierenwerkplaats van Pluspunt. Die zit hier ook in de bibliotheek ja. van 10 tot 12. Wij, die zit in de computerruimte en wij zitten aan de leestafel. En uh, dus bij ons kunnen mensen terecht met al hun digitale vragen. Bijvoorbeeld als je nog een DigiD moet aanmaken of je hebt er eentje maar is verlopen. Je weet niet hoe dat werkt. Uh, maar ook met vragen over de smart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 Online bankieren, nou dat is ook zo'n onderwerp wat heel actueel ja. is, want acceptrio giro Accept is er uitgegaan onlangs. Ja. Ja. En uh, ja, dus je moet bijna wel uh, online bankieren, maar dat is natuurlijk veel voor mensen heel ingewikkeld. Dus ja. dat is een van de dingen. Maar ook bijvoorbeeld online fraude, hoe herken je dat? Ja. Hoe kan je dat voorkomen? Dat hebben we onlangs. Nou, ja, dat, dat heeft, heeft uh, Maaike Koper. Maaike, Maaike Koper heeft er iets over verteld in oh, ja. onze uitzending, ja. want die dat presenteerde zei Maaike. Ja. ja. Um,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 Ja, dat is natuurlijk ook een heel actueel onderwerp ja. inderdaad. Ja. Sorry, uh, wat zei je nou? GPT. Ja, dat is, kunstmatige, is, dat? Dat is kunst, kunstmatige intelligentie. Oh ja, ja, ja, ja. ja nee, dus, je, geeft, je geeft een vraag. Moet je dat in. nou gewoon zeg ja, ja, dus die kan teksten genereren, ja. zeg maar. Ja, ja, ja, dat is bijzonder. Ja, dat is natuurlijk ja. wel echt een uh, interessant fenomeen. Ja. Gebruiken jullie dat ook? Nou wij zelf niet zo, maar we zijn er wel mee bezig in die zin van, uh, uh, nou het is interessant om daar misschien een seminar over te organiseren, want het is Precies. wel een interessant onderwerp. En ze uh, dus gebruiken het zelf niet zo, maar kunstmatige intelligentie wordt natuurlijk op heel veel vlakken gebruikt. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, als je denkt aan alle digitale systemen natuurlijk, het wordt ja. ook allemaal steeds slimmer. Ja. Ja. Ja. En dit is nog maar het begin.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 Goed, maar 60 hoor. miljoen is een aardig bedrag om er mee te beginnen. Zeker. En, uh, Het gaat niet alleen naar Zandvoort hoor Hans. Nee, dat weet nee, ik En <laughs> ook niet alleen naar de bibliotheek. Nee, nee, nee, maar goed. 60 miljoen is voor een landelijke... Is, ja, is, ja, precies. Is dat redelijk? Hè? Ja, bedoel, zeker. Uh, gaat naar gemeentes. Gemeenten ja. mogen dat zelf uh, invullen. Ja. Hoe ze dat uh, gaan doen. Is dat in Zandvoort goed, goed geregeld? Vind nou, je? nou, zeker. Ja, in Zandvoort wordt heel goed samengewerkt ook. Tussen alle organisaties. Mm -hmm. uh, dat, dat werd uh, tot kort gaan met thematafels. Er uh -huh. nou, is een hele, hele goede samenwerking. Wij maken daar ook onderdeel van.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 ja of zou, uh, zou maar kunnen. Of precies een collega, een collega die kan vertellen over ja hoor, lezen prima. of taal. Ja, of, ja. geen ja. probleem. Waartje, mogen ik je hartelijk bedanken. Heel graag ja. gedaan. En uh, veel succes met uh, alles. Ja, ja. En u met de uitzending. En, en een goed, goed. Uh, goed weekend. Dankjewel. Hetzelfde okay. bedankt. We gaan weer naar muziek. I'm not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 Van harte welkom. Ja, we hebben niet iedere keer muziek, uh, nu, wel. nu wel. En als ze nu komen, dan zijn ze net te laat, denk ik. Nee, dan is het, dan is het ja. weer voorbij. Er nog eentje voorbij. Want, uh, ja. want wie hebben we te gast? Dat is ja, namelijk, die, die, die kennen we natuurlijk al uh, uh, vele malen in, in het programma gehad. Ja, um. absoluut. Gorge. Welkom, Gorge. Want Gorge heeft je morgen. Je weer, ja. <laughs> Moet je graag weer zonder. In. Moet je Gorga uh, Martinez Galan. Want uh, je hebt morgen weer een... een, een uh, de Letten Golden Hits. Gaan jullie doen in, uh, in de Krocht. Klopt, ja, hè? Absoluut. Ja, uh, ja, het is de vierde... Het is de vierde uh, concert eigenlijk in, in een reeks, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. De vierde van zeven. De vierde zeven. van zeven, ja. Georganiseerd door de Stichting Connection Latina. Ja, ja. ja daar ben jij een belangrijk onderdeel van. No, de Stichting Connection Latina is het belangrijkste onderdeel. Oké. Okay. <laughs> kom, kom je nog wel eens in Afrika? Eh, ja. De laatste bezoek was, uh, even kijken, tien jaar geleden. Oké, okay, oh. maar mis je het niet? <laughs> Natuurlijk. Het Natuurlijk. er is, hebben is, uh, ja, uh, ja, veel muziek gemaakt daar. Ja, hoor. absoluut. De warmte van de mensen, de ja. stra straatbund. en de straten. En vooral de. Ja, hoe, hoe noem je dat? De sferen, altijd met muziek. Ja. De, zon. de zon. Maar toevallig. Die heb je want, hier nu ook. is niet zo, niet zo erg. Maar ja. uh, <laughs> we hebben een prachtige zon. En ik zit vol hier met lieve mensen. Ja. Dus dat is het uh, ja. En Ja, heel goed. Heel goed. Hey, Jorge, en je gaat uh, morgen onder andere met. Uh, uh, Pedro Luis Benitez die is op de piano, okay, uh, Miguel Padron uh, op uh, percussie, dus is mijn slagwerk. En Pedro Luis Pardo op uh, de contrabas. Zijn dat allemaal vrienden van je of niet? Ken je ze allemaal? Um, ja, ik ken ze allemaal. En door de lange waren, zeg maar, in samen spelen, zijn zeg maar niet alleen vrienden, we zijn familie geworden. Ja, oké. Okay. veel mooie relatie met elkaar. De... Ja. Dus niet alleen, niet alleen in Stanford, maar je treedt meer, meer op in de regio, of niet? Ja, oh, absoluut. Ja? Vooral overal. En jullie gaan uh, muziek spelen van net King Cole? Onder andere? Onder andere. Van Ned King Cole. En uh, die is in 1965 overleden. Ja. En uh, heeft er een hele mooie, heel, heel veel mooie muziek achtergelaten. En een en mooie dochter die ook heel goed kon zingen. Oh ja? Ja. Dat ja. was ook zeer... Dat kun je allemaal vertellen. hè Natalie Cole. <that> Natalie Cole. Ja, die ken je wel. Ja. Ken je dat of niet? <laughs> nee, ik, nee? ik, ik ken niet. Hij gaat niet. Maar ik ken wel Natalie Cole. Oh, ah. En ze mooi over, over de Latijns-Amerikaanse muziek. Yeah. Nou, als jij het speelt, dus King ja, oh, ja, hij is het een Cole. Absoluut. Hoop ik, hoop <laughs> ik. Ho <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ik <laughs> denk uh, dat de het succes van Netken Cole met al de liederen niet toevallig Nee, zeker niet. Hij is <laughs> <laughs> <hazen> een fantastische muzikant ooit geweest. En welke Op nummers spelen jullie van hem? Siempre en su casa. Nee, het bodeguero, Bodegero. Bodegero, hè? Volgende Ja. ja, ja. ja. <laughs> en en uh, ja, Benny Moore, Los Pansos, Cecilia Cruz, dat zijn allemaal voor jullie bekende namen waarschijnlijk. Absoluut. Ja. En ik denk voor de mensen Als ze het horen, Latijns-Amerikaanse ja, is dat is een, een presse, zeg maar. Ja, dus ja. morgen is het concert om uh, drie uur. Twee uur gaat, uh, gaat de zaal open in de krocht. Mensen kunnen nog uh, kaartjes aan, aan, aan, de, aan de deur kopen, neem ik aan. Hè? Maar uh, ik weet niet zeker of er nog kaartjes zijn. Nog, uh, zijn er nog? Ja, zijn er nog een paar. 1750. Zeven, okay. 1750 inderdaad. En, en dan en, sta je helemaal vooraan. en Dan, ja, uh, dan ja. kun je genieten van, van prima muziek. Jij gaat een stukje voor ons spelen, Gorger. Klopt hè? wat, wat, ga, je, wat ga je doen? Ik heb er geen flauw idee. Maar. Oh, je hebt geen flauw idee. <laughs> We zijn, we, zijn we zijn zeer benieuwd. Ik ben zeer benieuwd. Je, nog je, even, ik zal nog je, even... Ik ken dat nummer, geen flauw idee. Dat is een heel leuk nummer. Geen flauw idee, Dus zondag 25 juni. Uh, de deur gaat open om uh, 2 uur. En het concert begint om 3 uur. Dames en heren, de Grote Krocht. El Muzica. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en un dios con enero Cultivo una rosa blanca, Sanfo, en un dios con enero Para un amigo sincero, que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira, Viva Guantanamera son goro que son dos. Guantanamera viva Gua Guantanamera como vamos Guantanamera ay na más viva Gua Guantanamera goro que son dos. Guantanamera va Gua Guantanamera. Gua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 Als we bijvoorbeeld noemen dat de Cuba is uh, geworden... de cha-cha-cha, ja. de mambo, de rumba, de bolero, de guaracha... De, Kom het de, allemaal, de dan, ja, allemaal ja. van Cuba. Oké. Okay. Ja. En uh, natuurlijk, na, na al de gebeurtenissen in de jaren 60 ja, ja. Uh, Tot en en de, de revolutie. <laughs> <laughs> <laughs> Cuba is een beetje achter de... Hoe noem je dat? De gordijnen ja. gegaan. Ja. En er zijn andere vormen van uh, meer commerciële... waar Cuba niet...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 Yo lado del mostrador, complacente y servidor. El bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está el bodeguero. Bailando a en la bodega se baila así. Fijoles, papa Sanfora, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate. Opa. Paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debe. Toma chocolate. Paga lo que debes. Ik, ik, ik, hoorde, ik hoorde chocolade, geen gehad over chocolade. Chocolade. <laughs> chocolade. Toma chocolate y paga lo que hebben. Ja, natuurlijk. Nee, je hebt hem gelijk. Maar het is niet zomaar, maar we dat allemaal wat je doet, hoe noem je dat? Causa y efecto. Alles wat je doet heeft effect. Of niet? oorzaak en gevolg. Oorzaak en gevolg. Ja, ja. Dat is zo. ja mooi. Ze, probeer een beetje netjes te dragen, aan de krijgen wat. Nou, tot zover onze Spaanse les. nog <laughs> wat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 net precies in dezelfde periode Bijvoorbeeld Jamaica heeft de reggae ja. en de ska en, uh, de reggae, Reke, ja. Puerto Rico heeft de plena en de uh -huh. uh, Dominicaanse Republiek heeft de merengue Ja merengue, hoe mooi ja. Ja. Venezuela met al de Europos, ja. Colombia met de Cumbia enzovoort enzovoort enzovoort Ja maar goed, hoe, hoe kan het dat daar die muziek zo, zo belangrijk is?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 6 maal uh, Nederland, de grote. Okay. Er wonen uh, 11,5 miljoen inwoners, waarvan ruim 2 miljoen in Havana. Nou, we, we, we hebben wij gewonnen, wij hebben er 18. 18. Ja, wij hebben er 18. Ja, ja. ja we hebben wij gewonnen, maar het is een eiland hoor. Ja. <laughs> ja. We kunnen we wel betere honballen? We <laughs> ik, ik, ik heb ooit <laughs> geleerd dat uh, inderdaad. Uh, in Kuwait waren 17 miljoen mensen, net zoals Nederland. En maar in bepaalde momenten zijn veel Kubanen geëmigreerd.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 Klopt, klopt. Dus uh, het is niet één groot eiland, zeg hm. maar. Het is niet uh, Texel, maar... Uh, nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, ik ben heel blij met deze eerste informatie, Dank Ja, wel. ik denk, ik doe het nee, ja, helemaal mooi. voor he, nee. ja. Iedereen vroeg zich af, hoor. Uh, nee, ik begrijp het. Uh, we kunnen uh, afspreken dat je nog één nummertje doet. Uh, heb, je, heb je nog iets? Ja, iets leuks, nou, mee, je wel, mooie ik, meezingen. Ik, ik zou Chan Chan zeker doen, maar...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 Son ta meida con ser, vamo, et disconi de ren, opa ya! Dari Norfola, Musica Coana, San Fora in Amsterdam, I call for you Van al di moie mensen, al di moie blumen, al di moie straten, en al di lecker dingen. For a lemon, sir. Tipa mo y música, jaude. Máquico composite. A cuba kari mekefu, le gesso. Eguija Me me guitar en mekefu. Me, me se ve like, makensonda mi da con ser. Vamos a ti de Con the ah, Mousika, ja ja dat zit ja, we gaan uh, langzamerhand naar het nieuws van 11 uur. Ik weet niet hoe lang we nog hebben, uh, Leon. drie minuten dus. Oh, oh nou ja, we, we gaan oh, niet drie, drie minuten. ja, ja, ja jongens ja, ja. loopt die al lekker vol. Dus ja, is vol, absoluut. Een hoop mensen zijn er al. Ja, uh, gezellig goed Je ja, ja, ja. Ja, ja. oproep van jou heeft wel geholpen. Hè? Ik denk het wel. Ja. Want, uh, we, we gaan we staan het de bankuren straks in. Ja, we staan op de banken. Ja, absoluut. <laughs> we gaan het uh, in de tweede uur. dat is wel iets, uh, uh, een onderwerp wat, uh, wat, wat hier speelt. De overlast van jongeren. Hè? We ja, gaan wel mooie Cubaanse muziek.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 Ja, ook heel erg leuk wordt ook dat. Ook leuk. Ook ja. een eiland hè, Ibiza. Ibiza is ook een eiland. Jij bent er geweest. Hè? Ik ben er wel eens een keer ja. geweest, ja. Niet, uh... Nou, ja, ik vond het ja. wel aardig. Maar is nee, het is nou niet land. dat ik denk van... Uh, dan moet ik... Uh, ik ga nieuwe nee, meer maar, maar, maar die markten zijn in ieder geval heel... Uh... De markten zijn ja, erg ja. leuk hier. Ja, absoluut. En we gaan het uh, laatste deel uh, ook uh, praten. Met Kajé, hè? Met uh, de wethouder Lascaje ja. over de beleid van duurzaamheid. Ja. En uh, daar hebben ze afgelopen uh, week... En daar was jouw vrouw ook bij...